Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid doet niet genoeg om de doelen te halen... die voor natuur, stikstof, het klimaat en het water zijn afgesproken. Onderzoeksinstanties hebben de plannen van het Rijk en de provincies bekeken. Ze noemen het onrealistisch dat de doelen de komende tien jaar worden gehaald. Om ze wel te halen moeten boeren eigenlijk meer doen... en moeten er grotere natuurgebieden komen... Het de demissionaire kabinet geeft aan het ANP toe dat het moeilijker is dan gedacht om de doelen te halen. De komende twee weken wordt het afzien voor mensen die met de trein naar of via Schiphol moeten. Tot en met 8 maart wordt er aan het spoor gewerkt waardoor de helft van de sporen eruit liggen. Dat betekent volgens NS drukkere treinen extra overstappen en langer onderweg zijn. Ook het station van het vliegveld krijgt een opknapbeurt zodat de roltrappen weer op tijd werken voor de zomervakantie. En in Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om oud-president Bolsonaro te steunen. Er lopen meerdere onderzoeken naar hem, onder meer of hij iets te maken had met de bestorming van het Braziliaanse parlement... na de verkiezingen van vorig jaar. Ondanks dat Bolsonaro geen president meer is, heeft hij nog veel fans. Correspondent Nina Jurna stond tussen de demonstrerende mensen in São Paulo... Het staat hier vol op de Avenida Paulista, de grootste straat van Sao Paulo. groepje mensen met een grote spandoek. God, family, homeland en freedom staat erop. De aanhangers van Bolsonaro vinden dat hij zwart wordt gemaakt... door de nieuwe machthebbers in Brazilië. En Volendam is de nieuwe hekkensluiter van de eredivisie. Gisteravond verloren de Volendammers thuis met 4-0 van Herenveen. Daar baalt spits Robert Muren natuurlijk van... Ja, dat is uh, zwaar kloten en uh, helemaal thuis. Uh, we hebben heel weinig punten gepakt dit seizoen thuis. En dat is natuurlijk voor uh, ja, de mensen die elke week weer komen, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Is het dan leuk op zo'n dag als vandaag om voetballen te zijn? We balen nu natuurlijk, uh, maar het blijft een leuk spelletje. Eerst stond Vitesse nog onderaan, maar de Arnhemmers wisten gisteren voor het eerst in acht wedstrijden te winnen. Daardoor hebben de ploegen van plek gewisseld. En het weer nog in het noorden, af en toe wat zon vanochtend. Verder vooral grijs en regenachtig. Later wordt het vaker droog bij max 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. All right. Right about no, must of our crew. You're not no, say I jump, I pass true. All right now, we have the biggest group singers that right now. Brand new on the market. Mr. Everybody worldwide. Get used to that group, yeah. You're not no. So right now, girls. All right I'm oh, Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie Fraudebeleid komt vanmiddag met zijn eindrapport. De Tweede Kamer besloot het strenge fraudebeleid te onderzoeken na het toeslagenschandaal. Waarbij bleek dat burgers in grote financiële problemen kwamen door het strenge overheidsbeleid. Israël gaat Rafa in het zuiden van de Gazastrook hoe dan ook binnenvallen, zegt premier Netanyahu. Als er een akkoord komt over wekenlange wapenstilstand... dan wordt het grondoffensief hoogstens iets vertraagd, zegt hij tegen de Amerikaanse zender CBS. En voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Mauritius zitten meer dan 3000 mensen vast op een cruiseschip. Er zou een uitbraak zijn van cholera. Volgens de krant B en de Stem zitten er ook 15 Nederlanders aan boord. Het weer in het zuiden midden van het land eerst regen, in het noorden wat zon wordt 8 graden. E. That I haven't said When I can't find the words, When I can't find the words, When I, when I, when I can't find the words, I wanna ease all your doubts you keep trying to get it out